Deze moet er zeker in. Ja, maar kijk, dan staat dit. Ja, die is goed, maar dit is beter. Wat dacht je van deze? Deze moet iedereen gelezen hebben. De literaire top 45 van Max Pan. Niet vergeten, deze moet erin. Welke boeken komen er echt in? Deze. Dit is Wim Brands. Ja, en dit is het laatste uur van deze literaire top 45. We begonnen om uh, twee uur met een volle tafel vol boeken. Die liggen er allemaal nog. Wat meer door elkaar nu. Er is een reputatie onder vuur genomen, Slauwenhof. Maar die is toch uiteindelijk gebleven. We komen nu toe aan de laatste vier boeken. De top vier, overigens alles is op internet te bekijken. Daar doen we ook niet geheimzinnig over... Uh, de allerbeste Nederlandstalige boeken, dus dadelijk. de laatste vier. En we hebben drie gasten dit laatste uur. Jaap van Eerde was al eerder hier aan, aan tafel, is weer aangeschoven. Nieuw Hermanskenner Frans Jansen, welkom. En ook de directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Hans van Velzen. Die... Dat klopt, je bent nu jarig. Ik ben nog jarig, maar het belangrijkste is natuurlijk. Maar dat de... wat bedoel je, je bent nog jarig? Je bent, net, je bent na twaalf uur, toch? Ik ben na twaalf uur. Ja, ja, maar ik bedoel eigenlijk het belangrijkste is natuurlijk dat de bibliotheek vandaag ook jarig is. Hè? Want we bestaan vandaag hier uh, vijf jaar in dit uh, nieuwe gebouw. Optimistisch? Absoluut. Want het loopt echt uh, fantastisch. En we kunnen hier zien hè, dat uh, de bibliotheek in deze vorm echt nog uh, ongelooflijk belangrijk is en heel erg veel mensen trekt. Welk boek moet er op één komen? Nou, ik ben natuurlijk heel blij met de Donkere Kamer van uh, Damocles. Om een aantal uh, redenen. Natuurlijk vanwege de inhoud uh, van het boek. Maar dit jaar, de, he, de bibliotheek, hebben jaarlijks een grote campagne: Nederland uh, leest. En daarin krijgen de uh, leden van de bibliotheek die krijgen een boekje. En dat is de Donkere Kamer van Damocles. Nou ja, het is een stukje boek, hè? maar dat is een prachtig uh, het samenvallen nou een, van omstandigheden. Is Damocles nou met een K of is Damocles nou met een Frans C? Frans dicht, dicht in de microfoon. Met een K natuurlijk, want het is een grieks woord. Ik heb ook een eentje met een C. Klopt de eerste druk en de tweede en de derde ook nog. En later heeft de auteur ingezien dat het gewoon beter is om de Griekse spelling aan te houden. Dus een K te schrijven. Ja. Um, laten we even, even de top Top 4, Max, je, je top 4. Op 4 het Oost-Indisch Kampssyndroom van Rudikausboek. Op drie, de ongelofelijke slechtheid van het opperwezen van Karel van het Reven. Op twee, de avonden van Gerard Cornelis van het Reven. En op één, de donkere kamer van Damocles van WF Hermans. Hoe lang heb je hierover nagedacht? Niet lang. Het was uh, snel, snel uh, bekeken. Waarom was het snel bekeken? Nou ja, Madelon de Keizer heeft al opgemerkt dat het ook een beeld geeft van een generatie, namelijk mijn generatie. En ja, mijn generatie las. Uh, de Avonden natuurlijk. En maakte een diepe indruk op die generatie. Nou, daarnaast lagen ze een uh, zoek. Hermans. Nou ja, wat is, wat is het grote klassieke werk van Hermans? Dus dat blijft uiteindelijk toch de Donkere Kamer. Tot de vreugde zie ik dat Murisch ontbreekt. Nee, ontbreekt niet. Ik bedoel, in de laatste vier? Oh, wacht, in de laatste vier. Dit wil ik Frans Jatsen, licht dat eens even toe. Dat het tot mijn vreugde is? Ja, waarom dat tot je vreugde is? Nou ja, je denkt dus dat in Nederland iedereen van overtuigd is dat er de grote drieën zijn en dat de grote drie ook alle drie een volledig recht hebben om tot de grote drie te behoren. Dat betekent dus dat als iemand er een laat afvallen, dat je een vraag tegen gaat zeggen: zeg de waarom dat niet? Nee, grote lezers en niet alle boeken van jullie zijn beneden niveau, mag je absoluut niet zeggen. Fijn om uit jouw mond te horen, uh, Frans. Ja. Ja, maar nou, toch ja, waar ze mee dat dat ontbreekt. Dat is, waar je hoeft niet aan de, de, niet de, de ergens toch op de? Nee, dit, de, is, niet de, dit is niet de, de kamer. Weet, om de... Ik zei, je moet je niet aan de kamer ja. houden. Dat is helemaal niet nodig. Maar ik had wel verwacht dat de mensen bij de laatste vijf in <lacht> show zitten. Ja. Ja. Nou ja, de, mijn keuze voor Muli is misschien ook vreemd. De zaak 4061. Ik, ben ik, ben ik moet zeggen, dat is een meestelijk boek. Ja, dat, uh, we, laten we daar dan even bij stilstaan. Dat is het, ja. het, het Eichmann-proces. Anna Arend was daar ook bij. Zij twee hebben eigenlijk de beste boeken gemaakt. Nou... Dat vind ik eigenlijk niet. Uh, ik heb uh, de afgelopen jaar het de, de Demjan Joek-proces gevolgd in München. Daarvoor heb ik beide boeken nog een keer herlezen. Dus heel recent. Zowel het boek van Moedisch of dat boek van Hanne Arendt. Het boek van Moedisch is oneindig veel beter dan dat boek van Hannah Arendt. Het is ook eerder geschreven, aanzienlijk eerder geschreven dan het van Arend. Arendt. Het boek van Hanne Arendt is ontzettend gedateerd. Alle cijfers die ze noemt over hoe man bijvoorbeeld in. Hongarije tekeer ze gaan op het eind van de oorlog. die kloppen niet meer. Heel veel inzichten die ze geeft, kloppen niet meer. Terwijl Moelis laat zich in dat die heel specifieke dingen helemaal niet zo uit... maar uh, geeft een veel breder perspectief. En daarin ziet hij een paar dingen ontzettend goed. Bijvoorbeeld, hij ziet al in, toen... dat de, uh, Israël enorme problemen met de Palestijnen zullen krijgen. Dat is bijna eng voorspellend in dit boek. En... Uh, de manier waarop hij het proces beschrijft, waarop hij uh, Eichmann beschrijft, is ook veel beter dan Anne. Dus ik wil die mythe, dat het boek van Han Arendt eigenlijk veel beter is, wil ik eigenlijk hierbij ontkrachten. Het boek van Han Arend viel mij zelfs nogal tegen toen ik het las. En ik was uh, zeer aangenaam verrast dat het boek van Moes nog zo ontzettend goed was. En ik uh, heb ook wel eens tegen Moes gezegd, wat gebeurt er nou als dat boek 40-61, dat je toch als journalist hebt geschreven... dat het dan de beste boek blijkt te zijn. Dan zei hij, nou, dat vind ik helemaal niet Ik ja. vond het toch ook een opmerkelijk antwoord. Ken jij het, Jaap? Ja, ik ken ze beide. Vond wel van Hannah aantal als van uh, Moelish. Ja, ik denk dat Hanna Arendt erg beroemd geworden is... door voor al die zin, de banaliteit van, van het kwaad. Over Eichmann, ja. Uh, nou ja, ik denk dat ze zo door, door het eigen boek het is geworden. Maar ik vind haar als uh, denker en als filosoof... vind ik haar ook uh, absoluut niet uh, van de bovenste plank. Ook erg overschat, zou me niet verbazen. Als dus het bij herlezing haar eigen boek mij ook erg wat tegenvallen. Vond het, in de tijd vond ik het wel een geweldig boek. Maar, uh, en dat vermoed trouwens ook, maar... Nou, je moet ze maar eens lezen nu. Ja. Ja, het, het, het is heel opmerkelijk, vind ik. En, en daarom, omdat zij ook pretendeert allerlei onderzoek te hebben gedaan. En dat is op zichzelf mooi. Maar nu, als je dat in perspectief ziet... zie je dat het uh, heel gebrekkig uh, uh, aan wetenschappelijk onderzoek is... waarvan de meeste feiten eigenlijk helemaal niet meer kloppen... en voorkomen achterhaald zijn. Haar, haar hele kijk op eigen man in, in, in zijn doen en laten in Hongarije... blijkt al helemaal niet meer te kloppen. En dan gaat het gewoon om eenvoudige feiten. Dan kan je wel volhouden dat de banaliteit van het kwaad natuurlijk een uh, diep inzicht is. Maar je, ja, het is toch mooi als je dat dan ook nog kunt staven met dingen die gewoon waar zijn. Je vindt dus eigenlijk dat Muris als essayist, journalist zei je net, beter is dan als romanschrijver. Hij heeft een topboek geschreven als essayist. En, uh, ja. ik vind hem ook, uh, en hij heeft een aantal essay, uh, korte verhalen geschreven, dus Oude Lucht. Oude Lucht, erg schitterend verhaal heel erg mooi is. En hij heeft ook een paar romans geschreven die erg mooi... maar hij is, ik heb het al eerder gezegd, zijn ontwikkeling is precies tegenovergesteld... aan die van Reven Hermans. Hij is niet begonnen op een manier die ik erg aantrekkelijk vind... maar wel geëindigd met een paar hele ijzersterke boeken. De boeken, de en Roman Siegfried, vind ik ook bijvoorbeeld een geweldig goed boek. Terwijl Hermans is vrij zwak geëindigd en, en ja, uh, uh, wat Reven betreft... Nou ja, Nop sprak het een beetje tegen. Misschien ook minder. Herm Reef heeft ook aan het eind nog een paar mooie boeken geschreven. Maar goed, het zal ook wel met de fysieke staat van Hermans te maken hebben gehad. Want hij tot maar zijn zeventigste toch uh, ja, duidelijk uh, alleen nog uit hoesten bestond op een gegeven moment. Min of meer. Ja? Mijn of meer, ja. En, en de interessante Hermans is toch de Hermans... van uh, tot en met 1905, tot ik zou nooit meer slapen, daarna nog. De is een prachtig boek. Ja, uh, nou ja, dat is wel een zeg, grens, maar daarna komen er ook een aantal satirische romans. Waar, waar, waar, waar, waar leg jij de uur? Die leg ik ergens in rond 1988... En dan dus krijg je al een jaar of 15, 20 in Parijs. Ook hoe zit het? Als ik even mag. Ja, wacht. De, de, deze draad pak ik zo weer op. Maar de bibliotheek ging. De bibliotheek is ja. nog niet open. Wat is dat voor bel die ik hoor? Ja, ze is van de lift die je hoort. Dat is de lift. We ja. zijn, ja. zijn de we eerste lezers, al hier. Ze zijn de eerste lezers. Hoe laat ga je, je open? Nou, tien uur, elke dag. Hè? En dan, dan staan ze hier ja. al helemaal voor. de? staan ze de buiten de ja. te wachten. Maar even: is mooi. jullie hebben uitleengegevens van boeken. Ja. Hoe zit dat met uh, de top drie die we dadelijk gaan krijgen? Nou, opvallend is dat. Uh, nee, maar wacht even, nee, Nick, even, even, even geduld. Uh, Hermans, Reven. Ja. En Karel van het Reven. En Karel van het Reven. Bijvoorbeeld Hermans en, uh, en, en Gerard Reven. Hoe vaak worden die uitgeleend? Nou, Gerard Reven, die wordt duidelijk nog het meest uitgeleend. Daar, daar, daar schenken we hier ook natuurlijk veel aandacht aan. En we hebben een hele grote Reven-collectie hier uh, staan. We hebben ooit een hele collectie van Peter van Bergen. Dat we zeggen zo'n verzamelaar, bewerker van het leven van, uh, en het werk van uh, Reven. Die hebben we hier in de bibliotheek. En daar hebben we regelmatig een over en activiteiten. Dus dat werk staat ook veel in de uh, belangstelling. En Herman zijn echt een paar van de toppers. Ja, natuurlijk nu met de, de donkere kamer. Maar, uh, en de andere kant is ook dat het moeilijk is... Dat, dat die eigenlijk vrij snel wegzakt. Uh, en hebben uh, heb je nogal veel te maken ook met allerlei literaire clubs en uh, bijeenkomsten. En wat, wat je ook ziet, dat uh, Moelies niet zoveel verzamelaars kent. Uh, Van Reven wordt alles, dat verzaam, alles verzameld. He, dat is echt interessant. He, dat, uh, mensen willen alles hebben. en uh, je, Ook als je op internet kijkt, dan vind je alles nog uh, terug. Maar uh, dat, dat, dat is opvallend bij Hermans, dat er niet zoveel verzameld uh, wordt. Of bij Moelies. Hermans is dat nog wel zo, want er zijn mooie, bijzondere uitgaven. Maar Moelies heeft, geen, groot, uh, heeft geen, de, geen genootschap ook of zo, weet je ja, wel. Er zijn een uh, aantal uh, ferme Hermans-verzamelaars, ja. ja. die juist uh, uit zijn op dat ene boek... met een opdracht van Hermans aan die en die, en dat de langzamerhand weer aan de handel komt... en met ze verkopen, met ze gaan dood. Die zijn er evenzeer als bij Reven. Hoewel ja. bij Reven misschien nog ietsje meer, omdat daar het esthetische element en het... Het kringvorming rondom... Ja, er is meer dat. Maar Moelis wordt helemaal niet verzameld. Nou, niet in die zin dat er bijvoorbeeld een club is die bijeenkomt... en die zaken uitgewisseld worden. Ook als je kijkt op internet, daar is geen grote handel van... Ik wil beseffen dat die druk hebben of dat ook een beetje druk hebben of zo. handschriften, die werden echt aangeboden door hem. Die kon je kopen. Ja, dat een winkel De Dat deden en Hermans natuurlijk niet. Nee. Ja, maar bij die anderen heb je echt verzamelaars. Die willen alle drukken hebben en die speciale uh, uh, uitgaven. En dat zie je dus veel en veel minder bij Moelies. Ja. heb je af en toe de toonstellingen over in dit gebouw. Ja. In dit, over een ontzettend mooie gebouw. En ik vind het geweldig om te horen dat het gebouw functioneert. Want je leest overal dat de bibliotheken waardeloos worden. Iedereen kan alles thuis doen. En uh, dit gebouw floreert. Dan heb ik wel eens gedacht, het floreert misschien meer in het non-boekactiviteiten... dan in de boekactiviteiten. Maar ik vergis mij, denk ik. Ja, nou, dus ik, ik hoop je, dat je je ja. vergist. Nee, maar het is echt opvallend. Het is ook een, echt een hele grote studieplek geworden. Hè? Want uh, je zou zeggen, ja, dankzij internet uh, uh, gaan mensen het ook thuis uh, werken. Maar we zien precies dan, uh, andersom. He, de studenten die hebben thuis internet, ze hebben een laptop... en ze komen massaal hier naar de bibliotheek om hier uh, uh, te werken. Maar gaan mensen nu ook meer lezen? En dit klinkt meteen weer als een beschuldiging, maar het is gewoon een vraag hoor. Gaan mensen het ook meer lezen dankzij zo'n mooi... Een ...goed geoutreëerde bibliotheek? Nou, ja, we hopen het natuurlijk wel. En we zien het ook in de praktijk... ...dat er uh, de, ook de uitleningen hier zijn aanzienlijk uh, toegenomen. En dat terwijl je natuurlijk, uh, met name studenten... Ja, ...die doen bijna alles digitaal. He, dat zegt uh, dat, dat ervaring. He, wat ze krijgen ook vanuit de, de opleidingen. Dat is bijna allemaal een digitale vorm. Maar ze vinden juist hier de omgeving. He, dat ze tussen de boeken zitten en het uh, aanvullende materiaal hier ook ter beschikking is. Dat is blijkbaar toch heel inspirerend. Ja, dat is het verschijnsel dat ja. mensen hier komen niet om de boeken te, te raadplegen of te lenen. Maar om hier te studeren. Wat ze ook ergens anders zouden kunnen doen. Ja, maar het is, het is toch de omgeving en ook de mogelijkheid. En als je ze hier rond ziet lopen, dan zie je ook altijd naast je laptops ook allerlei boeken. Uh, ja. Gelukkig. Goed, daar maar heb ik een... Ik, uh, ik, wil, ik ja. wil weer naar Hermans toe. Nee, ik, ik zitten. Nee. Janse zitten oh. Nee. Heb ik niet, ben ik niet de baas hier. Nee, Max. Oh? Ik heb eerst, ja, ik ik heb eerst een voor, voorstel. Die jullie hadden moeten voorbereiden. Ja. <laughs> nee, ja. we ja. zijn voorbereid. <laughs> nee, maar Max wil namelijk naar Hermans. We, willen, we gaan van vier nu echt naar één, Max. Dat gaan oh. we nu doen. En dan stel ik voor dat de bibliotheek gewoon uh, van jouw vier boeken... En vier kleine mini-exposities maakt binnen een maand. Want dan kunnen de mensen ook die boeken weer gaan lezen. Vier. Het Oost-Indisch Kampsyndroom van Rudy Kausbroek. Hadden we die niet al gehad? Geweldig boek. Nee, die uh, hebben we maar niet gehad. Een soort uh, pak van uh, Sjaalman of pak van Kousbroek. Uh, alles zit erin. Uh, ik word alleen al blij bij de gedachte hoe, uh, hoe boos Jeroen Brouwers wordt... als hij dit boek ziet. Uh, uh, het, is, uh, het is geestig. Uh, volgens mij worden er ook uh, echte noten in gekraakt. Het laat een, uh, een, een geschiedenis zien van Nederland die uh, toch onderbelicht is. Het laat ook zien dat uh, uh, Kuisbroek eigenlijk heel een moedig schrijver is geweest. want uh, Het was uh, inderdaad veel makkelijker om uh, die Indische kampen en de Jappen af te schilderen... als uh, gemene scheefogen die, uh, die net zo erg waren als de Duitsers of misschien nog wel erger. Uh, even een, uh, een boek wat je iedereen kan aanraden. Het is een beetje slordig uitgegeven. Er zitten wat uh, doelblures in. Dat, dat uh, kousboek wat, uh, wat, wat, wat, wat de editing betreft altijd een beetje lui. En dat komt volgens mij omdat hij uh, uh, moeite heeft om zijn eigen werk terug te lezen. Dat komt bij goed nog geschreven zoals Hermans altijd... Op zijn teksten zit te broeden en te verbeteren. Zo was voor Kousbroek die tekst uh, bijna een soort braaksel. Als hij klaar was, dan moest ze het weg. Tenminste, die indruk heb ik wel. En als hij dat dan minder had gehad bij dit, bij dit nou, dikke boek. Met name in dit boek. Hè? Ja, dit boek ja, ja geprijs... het, het is ook heel lang aangekondigd, ja. niet gekomen. Hij is gehoond door, door, door brouwers van... Uh, zie je wel, je krijgt toch nooit wat af. En toen is het toch nog een één of twee jaar te vroeg uitgegeven. Maar goed, niettemin een prachtig boek. Drie ah, is het? Nee. Oh. <laughs> hij, gaat, hij, hij gaat het er makkelijk overheen. Klopt het wat Max zegt? Nee? Ja, ik vind dat Max zegt vind ik heel juist. Maar ik vind eh, één ding wat nog wel benadrukt zou kunnen worden, is dat Rudy er ook heel terecht op heeft geweest. En dat is veel mensen eigenlijk, eh, toen ze er voor het eerst verkend mee maakten, natuurlijk ontgaan. Maar dat veel van die Indische gangers vonden het <laughs> vooral zo vernederend, dat zij. Eh, door de jappen werden opgestort. Nou, ze, ze, werden, ze werden behandeld als koelies, ja. dat ging het al. En dat het liet zien dat hoe de Nederlanders. Er zit een heel racistisch oordeel dan. in. Je kunt, het is eigenlijk bevoorrecht om door de Duitsers opgestort te worden in plaats van door de jappen. Daardoor hadden de Nederlanders het beter. Dus er zit een, uh, hmm. uh, een. Echt een, een duidelijke uh, goede correctie van Kausboek daarin dat hij uh, dat heeft benadrukt. Dat dat meespeelde in het Oost-Indische Kampsyndroom. En wat interessant is, zoals Hermans heel nauwgezet op zijn tekst zat. Is dat zo? Ja, en of? Hij, heeft niet, hij overdreef niet toen hij zei. Ik heb liever dat de voorgedrukken allemaal van de aardbodem verdwijnen. Eh, dan dat er een fout blijft staan. En hij zat ook elke keer, dat is iets merkwaardigs. Dan kwam hij elke een keer bij mijn bezoek en dan zat hij zijn oudere boeken te herlezen. Ja, dan komt er komt een nieuwe druk, dan ging je alles niet meer lezen. Dat heeft ook een zwakheid, vind ik, want daardoor zie je bepaalde dingen die verkeerd staan, zie je absoluut niet meer. Omdat je het zo vaak hebt gelezen, dat je het eroverheen leest. En daar heb ik hem ook diverse malen op kunnen wijzen. En heel braaf heeft hij dan, mijn aanmerkingen, verwerkt in de volgende druk. Onder andere in de Donkere Kamer. Wat heb je daar. Uh, nou, mijn eerste contact met Hermans was eigenlijk een vakantie die mislukte. Dus ik had één boek bij me en ik zat met de kindertjes in een school. En de school heeft één boekhandel die alleen maar Duitse krimi's verkocht. Dus ik had die donkere kamer uit, denkend met goed weer dat ik elke dag met de kinderen op stap moest, maar ja, elke dag thuis zitten. Toen heb ik dus de donkere in één week vier keer achter elkaar gelezen. Hoe was dat? Geweldig. Maar waarom dat, legt dat eens uit? Want het is, het is hier... geweldig. Want dat was, nou, Elk goed boek is een boek waarvan je op de laatste bladzijde denkt: ik begin meteen mee. Ja. Dat de eerste. Nou, dat was hier het geval. En dan weer de tweede keer ga je toch meer dingen zien. Dan denk je: ja, als ik het nog een keer lees, zie ik nogal meer dingen. En op een en... zeker moment komt er een hele lijst uit van dingen die niet kloppen in het boek. Dus ook vertel uh, situaties die na een paar bladzijden niet kloppen. Toen heb ik hem een brief geschreven, het waren vijftien uh, fouten, elementen. Ja, en je af was, af af af kende, kende hem toen nog niet. Nee. Ik kreeg een keurig brief terug van dank u wel. Toen kwam er een nieuwe druk van de Donkere Kamer. Van die 15 heeft hij de zeven verwerkt. De helft. Ja. Toen heb ik een artikel geschreven, zonder dat hij dat wist... waarin ik verklaarde uh, hoe die varianten in elkaar zaten. Die auteur heeft een boek geschreven en zei... een belangrijke varianten. Kijk eens, daarom en daarom en daarom. Dat kan ik makkelijk zeggen wat ze zelf bedacht. <lacht> en in de loop van de jaren heeft hij die andere acht ook verwerkt. Dus tot slot zijn ze allemaal ik heb ingekomen. Laatst heb ik al moeten aandringen, hoor. Doe dat nou ook en dat heb ik ook gedaan. Nou. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking met Hermans. Deze, die lectuur vier keer achter elkaar van diezelfde roman. En wat was het verschil, want je hebt een heel goed geheugen volgens mij, tussen de eerste en de vierde sessie? Nee, daar heb ik aantekeningen van gemaakt, maar daar zie ik geen verschillen. Wel niet in mijn geheugen. Nee. En ik heb aantekeningen gemaakt in concreet, bladzijden, zoveel dat en dat. Het enige is, maar dat geldt voor alles wat je herleest, dat je bij een herlezing veel meer ziet. Ik, ben, ik heb nu voor de achtste keer dit proces van Kafka gelezen. Het is mijn ultieme meesterwerk van alle literatuur. En dan denk je, nu begrijp ik... Het achtste keer, waarom hij er aan moet en die anderen niet. Heb je Kafka ook een brief geschreven dat er allerlei dingen niet Dat Had ik kloppen? graag willen doen, maar er staat weinig dingen en die niet kloppen. Kafka was een nauwkeurig mannetje. Ja. Wat, wat Hermansen voor... de Slodervos, ja. dat is algemeen bekend. Dat is grappig. Slordervos. Dat zou je ze, niet verwachten, toch? Jawel, wel, ja, dus er zijn bepaalde mensen, die ik ook, ik kan geen stuk schrijven zonder fouten. Daarom ben ik altijd blij dat een uitgever een redacteur heeft. En Wat voor soort fouten maakte Hermans nou veel? In uh, vergeten wat je op bladzijde 5 schrijft, waar je op bladzijde 35 bent. Dat is iets wat alle auteurs overkomt. Dat, uh, ja, ja. dat overkwam hem in een bijzondere mate. Hij was een achterdochtig mens, dat, zo kun je dat wel zien. Ja, de donkere kamer, nee niet de donkere kamer, maar... Uh, nooit meer slapen is de roman van de achterdocht. Ja. Citaat van Jan Blokker in zijn recensie. De roman van de achterdocht, precies. Perfect, heeft. hebben veel mensen niet eruit gehaald. Dat het daarom gaat. De achterdocht binnen een groep geleerden. Maar de grap is natuurlijk dat van een man die zo achterdochtig is... zou je misschien toch ook verwachten dat hij een zekere achterdocht... tegen zijn eigen kunnen zou koesteren? Nou, wil je ziet je, je eigenlijk. Eigen nee. <laughs> nee, nee, We zijn hier geen psychologen, maar je ziet je Ja, je eigen... het zit hier een psycholoog. <laughs> je ziet je eigen fouten niet. Is dat zo, Jaap? Hoe ja? komt dat, duidelijk? Jaap, dat je je eigen fouten niet ziet? Nou, dat, omdat je, je leest wat je verwacht, ja... En daardoor lees je over de fout heen. En nog moeilijker, iets, iets goed overschrijven. Als hij iets moest overschrijven dan het boek zit er altijd een fout in. Ja. Iets goed overschrijven is moeilijker dan zelf wat verzinnen. voor zin. Dus Hetzelfde ja. dat je, je, je, je, je zit toch een vooropgezet idee in wat je... Je herinnert je dat citaat dat je dat graag wil hebben... omdat je denkt dat is een goed citaat In, je in de geest van hoe je het je herinnert, neem je het over. Hetzelfde geldt voor je eigen boek... En sommige, de, acteurs, ik begrijp dus dat plagiaat plegen moeilijker is dan zelf iets schrijven. Ja, om het goed te doen wel, ja. Ja, je moet overschrijven, Het is moeilijk. Je moet weten wat je overschrijft en je moet goed letten wat je precies doet... waar je ophoudt met citaten en waar je begint. Uh -huh. En daar was Hermans heel zwak in. Dat is niet, hij is niet het enige hoor. Erasmus citeerde links en rechts, klopt nooit. <laughs> maar Erasmus kun je van zeggen, die citeerde uit zijn hoofd. Die kindervergidie is uit zijn ja. hoofd. Maar die kende de Bijbel het, uit zijn hoofd. Het is ook mooi om een soort, ja, ik zit nu te denken aan... Willem Brakman, die ooit door een redacteur van het uitgeverij Querido werd betrapt op... Nou, betrapt, zijn citaten waren niet, uh, niet, niet ja. goed. Van Shakespeare, geloof ik. Maar die zat daar helemaal niet mee, hoor. Die nee, heeft gewoon teruggeschreven van... Ja, goed, dat kan wel zijn, maar de mijnen zijn beter. Maar dat is, niet, dat, ja. dat is niet iets... Hij was ook nou, altijd blij met drukfouten. Hij dacht ja. dan, hé, hey, ze hebben een nieuwe woord ontdekt. Ja. Maar dat zijn ja. Hermans dus niet. Absoluut, hij werd kwaad als hij zag dat hij weer een fout gemaakt had. Nou ja, het, het, er is een discussie tussen Hermans en Moenies geweest... Het uh, Moedies had geschreven, uh, de zon ja. valt op de tafel. En ja. uh, Hermans had gezegd, de zon valt op de tafel. Dat, Dat kan niet. helemaal niet. We gaan die tafel niet branden. Ah, goed. Okay. Dat is een kritiek op een metafoor. Dat is eigenlijk geen echte fout. Dat is een verschil van mening over die metafoor van die zon op die tafel. Nou ja, de een neemt de metafoor letterlijk... en de ander uh, ziet het als meer als metafoor, zou ik zeggen. Zo Zou je het kunnen zeggen, Oké, okay. ja. maar goed. Uh, mijn, mijn sympathie is toch meer bij Moelis in dit geval dan bij Hermans. Ik ja. weet niet hoe jij dat tegenover staat. Nou, in dit ene concrete geval... Ja. <laughs> nee, maak absoluut nee, maar niet Nee, wij zijn uit. toch ook fouten in soorten. Nee. Sommige dingen die zijn echt genant als schrijven. Als hem dat overkomt... Als iemand schrijft, uh, ga weg, siste zij. Ja. Dat is heel erg, omdat uh, in ga weg zit geen sisklank. Geen nee. Dus kan ze ook niet sissen. Nou, ja, als, dus dat is... over, als je dat overkomt ja. als schrijver, als ja, dat he, kan he, heel makkelijk. Gerrit Krol ja. overkomen. Dat is zeker. Dan, dan, best dan, echt, ja, dan ja. moeten best we nog weer grijpen. Ja. Ja. ja, nee, dan ben ik het mee. En er zijn paar... soorten fouten. Ik fouten ja. Drukfouten, zo, dat vinden schrijvers ook niet. Maar deze en deze wordt ook al vervelend. En dan krijg je natuurlijk nog de afdeling denkfouten. Dat is die ja. fouten natuurlijk. Want ja. Dat je iemand eerst met de tram laat gaan en dan gaat terug met... met ja, dit auto's. is geweldig. Dit is een geweldige cliffhanger voor na Amy Winehouse. Want dan gaan we het hebben over denkfouten. Want dan komen we toe aan de top drie met... als we het over denken hebben, de ongelooflijke slechtheid van het opperwezen van Karel van het Reven. Maar eerst between the cheats. Dit is de lijst van Max tot zeven uur. We zijn om twee uur begonnen met de top 45, de literaire top 45 van Max van. In dit laatste uur aan de tafel Jaap van Heerde, Frans A. Jansen... en de directeur van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, Hans van Velzen... waar we nu de hele nacht al zitten, met een prachtig uitzicht. En een nu ontwakend Amsterdam aan de andere kant van het glas... En Frans Ayansen vroeg net terecht aan Hans van Velsen. Waarom hebben jullie hier geen Hermanszaal? Nou, het, ja, het is een beetje flauw, misschien, maar de, de zalen waren op. <laughs> <laughs> uh, yeah. Kijk, we, hadden, ja. we, hadden, we, hadden, we ja. hebben drie zalen. Het is natuurlijk leuk drie om die te noemen. Noem ze even, even we wel. We hebben wel. de Helle Haasenzaal. Ja. ja Daar vonden we echt, echt natuurlijk heel belangrijk om, om een zaal naar haar te vernoemen. Wat ook aardig is: in die Helle Haasezaal staat haar Indische Bibliotheek. Dat is ook een hele mooie combinatie. En destijds, vijf jaar geleden bij de opening, heeft zij ook de laudatio gesproken hier over uh, de bibliotheek. Dat is het enige, want een klein missetje zei ik al tegen Max, dat Helle Haas niet in deze mooie lijst uh, staat. Ja, of een uh, missetje van jullie dat jullie geen Hermanszaal hebben. We dat kunnen... is ja, ja. ik ontwijk het. dat, Haze, uh, dat, ik, dat voel zet, je. Ik, ik zet Helle Haas ja. in, in die lijst als jullie een Hermanszaal nou. hebben. Uh, nou, daarnaast uh, hebben we de uh, <laughs> uh, Simon Vestijk, uh, ja. zaal. Ja, die mag natuurlijk uh, zeker van mijn kant uit niet, uh, ontbreken, want ik ben ook nog voorzitter van de Vestijkgenootschap. Uh, en dat vind ik ook terecht eh, dat, uh, dat daar nog uh, veel aandacht aan geschonken uh, wordt. En we hebben uh, uh, zaal. Maar de grootste He? heb je niet. En, uh, uh, Herman Je zou... blijft doorgaan, ja. hè? Ja. Nou ja, en, en, en de Kamichotzaal, omdat we het natuurlijk ook belangrijk vonden... maar zo'n typisch Amsterdamse schrijver nou. als uh, Kamichot. En hier op dit eiland, er is dus wel een beetje recht aan gedaan... we mochten ook nog meedenken hier als bewoner op het eiland van de straten. En er is hier wel een Camigot-straat. Uh, en er is hier naast de bibliotheek is ook de, de Hermanstraat. En daarnaast... Ja, nou, dat is een prachtige... Hermans van, de uh, Hermans ja. Steegje. Hermans ja. Steegje. Nou ja, luister, Herman is en de geboren. En daarnaast is de Gerard Jolingstraat. Ja. Dus, ja. En, uh, <laughs> Fantijn heeft ja. hem nog verjaagd. Ja, maar de bibliotheek, dat is maar mooi, de bibliotheek heeft hem teruggehaald. Hè? Want het ja. was destijds toen uh, we gaven de literom uit. Het was een cd-rom met literaire recensies. En wat bleek nou? Uh, van de literaire recensies bleken de meeste over Hermans te gaan. Dus we dachten, nou aardig idee om Hermans uit te nodigen... en hem het eerste exemplaar van die cd-rom te overhandelen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen kreeg een mooi stuk van hem uh, terug. Ja. Dat het leuk was, maar dat het een heel dom verzoek was. Want hij mocht niet terug naar Amsterdam. Toen is die eerste exemplaar uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den Haag. Maar goed, daar, daar heb ik hem gesproken. En het bleek toch wel dat hij het fijn zou vinden als hij weer terug officieel gerehabiliteerd zou worden. En dat kwam ook goed uit. Want ja, daarop had hij het boekenweeggeschenk geschreven. En dan moest je natuurlijk in de, in de stad Schouwburg uh, verschijnen. En toen is er uh, daarna is er in de BMW aan de orde gesteld. En ik bent ben u naar de BMW gegaan en zei, nou is toch raar dat, dat, dat, dat hij hier terug zou kunnen komen. En toen is destijds uh, uh, uh, de wethouder is naar uh, Hermans toegegaan in uh, Brussel. En uh, hebben hem weer formeel gerehabiliteerd. En is hij, is daarna is hij weer Welke terug wethouder is gekomen. Ja, ze moeten de raassallen in huis naar Hermans noemen. Ja, dat is misschien wel een goed uh, voorstel. Uh, dat is de rehabilitatie. Uh, het was de wethouder Ernst Bakker. Oké. Okay. Hm. Oud, en de uh, nou, burgemeester van Hilversum. Ja, naar nou burgemeester van Hilversum. En die is toen, uh, heeft hem toen gezegd van nou we trekken het in. Je bent weer van harte welkom in uh, Amsterdam. En toen is hij het jaar erop. En toen is hij formeel weer teruggekomen. Uh, en ik weet nog wel, het was een heel druk bezocht. Dat was in de persconferentie voor de, de Boekenweek. En dat, uh, in het Amsterdam Hotel. Ja. Waarin, waarin dat, zijn, dat Boekenweek exemplaar uh, gepresenteerd werd. En toen kwam hij in zijn volle glorie weer terug in uh, ja. uh, Amsterdam. En Max gaat straks de kroon op dat werk zetten. Met zijn... Nummer 1. Maar nu eerst. De ongelofelijke slechtheid van het opbewezen van Karel van het Reven. Ja, nou ja. Geweldig boek. Daar hoef ik niks meer aan toe te voegen. Uh, ik was erbij toen het stuk in de krant verscheen. Het was onder het zaterdag supplement van NRC Handelsblas verschenen. Uh, Ite Rumke was de eindredacteur. En we elke maandag hadden we dan een vergadering voor na de, de krant die op zaterdag was verschenen. En ik weet al dat uh, op maandag, toen we gingen vergaderen, er werkelijk tientallen boze brieven waren binnen gestroomd. En mensen waren naar de krant gelopen om hun boze brieven in de bus te doen. Zodat we bezit niet zouden denken dat er nog een paar dagen over zouden worden gedaan. Het was één grote woedeaanval van, uh, ja, van wie weet ik niet, maar in ieder geval van allerlei... Uh, Christelijk aangehouden figuren. Maar niet alleen van christenen. eigenlijk heel veel mensen vonden dat je toch. Ook al geloofden ze zelf niet. Dat je eigenlijk zo niet over God kon spreken. Zoals Karel van het Levent had gedaan. En dat was toch wel opmerkelijk. Want atheïsme was toen toch al tamelijk ingeburgerd. Ja. Maar wat eh, Karel zei. Dat eh, God niet alleen bestond. Maar dat als hij bestond dat hij ook nog bijzonder slecht moest zijn. Ja dat was toch eh, voor veel Nederlanders een, een stap te ver. Waarom werden die mensen zo boos? Ja? Nou, Max zegt dat atheïsme bestond al een tijdje zo. Maar ik geloof dat dat niet het geval is. Nou, dat dat niet het punt is. Uh, blasfemie was eigenlijk niet uh, zo gangbaar. En dat was, het was een blasfemisch stuk. En ik geloof ook dat uh, Karel degene is geweest die de uitdrukking heeft uh, gemunt. prettig blasfemisch. En daar kan ik me veel bij voorstellen. Het is soms ongelooflijk gezellig in gezelschap om prettig blasfemisch met z'n allen te zijn. Maar wat, wat is prettig blasfemisch? Uh, prettig blasfemisch? Het is gewoon leuk om allerlei rare dingen over God te verzinnen. Of te wijzen dat hij bepaalde dingen niet kan, of dat hij niet wil, of dat hij een beetje een lamlendeling is. Of dat hij een uh, eigenaardig karakter heeft, want... Ja. Hij wil je pas helpen als je eerst verklaart dat je in zijn bestaan gelooft. Nou, als je zo'n man in het echt tegen zou komen... zou je denken, daar is een steekje aan los. <lacht> en wie vraag je dat nou voordat hij je wil helpen? Wil je maar, hem erkennen dat ik bestaat? Nou, dat zijn die dingen. Dat, waar, dat kwam in dat stuk van het Kale eigenlijk goed uit, Dat blasf blasfemie, dat is, een, dat is de sleutel tot het geheim. Maar nieuw is het helemaal niet. Denk maar aan Voltaire, zijn filosofisch woordenboek. Wat eeuwenlang herhaald is... Te... Door Karel van het Reven, door Maarten uit Hart. Ik heb pas nog een keer herlezen. Kijk, sommige boeken worden bedorven door de navolgers. Dat geldt ook voor Voltaire in dit geval. En is Karel van het Reven dan een van de bederfers? Dat kan, nee, dat, zo moet je het noemen, maar dat kan Karel van het Reven niet helpen. Die moet schrijven zoals het moet. Maar iedereen schrijft in de traditie van. Hetzelfde geldt met James Joyce, die straks aan de orde is geweest. En, en Vestijk. En zoveel schrijvers, als je James Joyce nu gaat lezen, denk je: ja, dat heb ik allemaal al een keer gelezen. Die, die Ja, technieken, zo bedoel je. Ja. Dat weet ik allemaal wel. Hetzelfde geldt dus bijvoorbeeld. Ja, maar zoals Karel van het Reven het opschreef, de manier van opschrijven, ja, dat is natuurlijk waar. het kenmerk van Karel ja, van Sorry, dat dat is het, het Reven. Ja, dat was anders dan. was ben. uniek. Ja. citeer hem nog eens, uh, ja, want je kunt hem heel mooi nou, citeren. Dat, uit uh, het ja, hoofd. Weet ik Gewoon willekeurig wat. Ja, het is wel die beroemde zin, maar ja, nee, ik weet echt niet meer exact, heen. dan moet ik het ook niet doen, want het is zo afhankelijk van de, van de woordkeus. Had ik daar maar van afzien. Uh, maar hij heeft heel typische zinswendingen en ook hele leuke. Uh, het is een stuk, kan ik me niet één speciaal herinneren, behalve wat uh, Kots ongeveer zo van de, het karakter is van Idi Amin. Dat was ook eigenlijk wel een goede vondst ja, ja, ja. om een zo'n eigen tijds te maken. <laughs> Daar kun je ook iets tegen hem inbrengen, um, anders wordt het te veel helden nou, Het is een heel interessant, dat waar ik nog even zeggen. Ja. Vorige week is er in Doorn... Een uh, symposium geweest over de vraag waarom God in het Oude Testament genocide laat plegen over de, de Kaanieten. En uh, dat is door gereformeerde uh, theologen is dat, uh, gehouden. Dus die, wat Karel al zei, hè, van die God die geeft hem de opdracht om hele volk uit te moorden. Uh, en, dat, en, en in dit symposium, het eigenlijk voor het eerst erkend, dat God dat heeft gedaan. En we vraagt ze dus af waarom hij het heeft gedaan. Dus de vraag is niet meer, er werd steeds omheen geluld. Je dus moest het eigenlijk anders lezen. Maar nu is het, wordt echt erkend dat het is gebeurd. En nu is de volgende stap, ja waarom dan eigenlijk. En, en de verklaring die ik las in, eerst uit dit stuk is, de voorlopige verklaring is zo. God was ook niet helemaal goed bij zijn hoofd totdat Jezus kwam. En na Jezus is God duidelijk op een ander spoor gezet. Dat is nou echt een christelijke opvatting. Ja. <laughs> nou ja, precies. Vind je het gek? Annexeren van ja. het Oude Testament, heel een beetje vervormen, ja. en dan mag het. Want dat Oude Testament is natuurlijk een heel merkwaardig boek. Als je vergelijkt met het Nieuwe, is het Oude Testament een, ja, uh, uh, uh, uh. een Apocalyps van allemaal onzin. En het Nieuwe is een serieus boek. Dus ik praat nu eventjes als christen. <laughs> het is een serieus boek. Ik begrijp heel goed dat alle echte christenen een probleem hebben met het Oude Testament. Ja. Remco Kampert was het, volgens mij. Die wel eens heeft gezegd over Karel van der Reve Ja, dat is allemaal wel heel erg goed en heel erg bijzonder. Ja, heel erg droog. Maar je hoort op de achtergrond toch ook altijd een koekoeksklok tikken. Oh. En dat vind ik wel een hele mooie tapering. Als je niet helemaal snapt wat hij bedoelt, dan klopt hij. Uh, nu jij, Jaap van de Heer. Ja, dat, dat is ook denk ik wel een beetje waar. Er zit, zit iets in een hele burgerlijke deugd in Karel van der Reve natuurlijk. En... Uh, Ligt eraan waar je het accent wil leggen? Ik zou zeggen, die burgerlijkheid van hem betekent vooral dat het zo'n decente man is. Dat het, zo, dat, het is een, wezen, een zeer fatsoenlijk iemand, een fatsoenlijk denker ook. Geen, uh, geen uh, achterbakse en, en loesje praktijken of redenaties. Het is uh, van helderheid en van een grote betrouwbaarheid. Ja, dat is natuurlijk burgerlijk. Dat is burgerlijk. Meestal wordt dat leven dat geen literatuur op, maar het bijzondere bij Kamer is dat, dat dat wel doet. Weet je wat ik net ontdek? Max. Ja. Max Pap. Jan Wolkes staat er helemaal niet in. Daar nee. nou nee, ben, nee. ben ik nee. heel <akinetış> stil over geweest. Ja. ja, ik had maar 45. Jan Wolkes staat wel op de top 100. hoor. Of, top, ja, maar waarom staat ja. Wolkes niet in je. Uh? Nee, maar dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat, gewoon, dat het hoeft niet dat. van mij. Nee, maar het lijst is ook samengesteld, omdat er boeken op, mo op moeten staan die iets voor mij persoonlijk ja, nee, betekenen. Táp... Dus het is niet alleen maar: dit is de beste en dan die... Nee, nee. Maar Wolkers heeft voor mij, als ik nou aan, aan seksualiteit denk. Heeft uh, Jan Kremer eigenlijk veel meer voor me betekend dan Wolkers? En, en, en ik ben ook niet gereformeerd opgevoed, dus die strijd tegen het geloof. die heb ik ook niet. Dus voor mij is dat, staat dat veel verder weg. Uh -huh. het is, daarom staat uh, Jacques de Kat er wel op. Want dat is, dat is het, het probleem wat als het ware bij mij thuis speelde: het, het, het, het communisme, de derde weg. Uh, de strijd tegen het fascisme uh, uh, uh, dat is eigenlijk de reden daarvan daarom is het ook gewoon een persoonlijke lijst nee maar dat is ook ik kon Jan Wolkers zeer waarderen hij heeft een paar, uh, zeker op het einde die geweldige essaybundel ja. Uh, ja. wat? Tarzan in Arles ja, ja. ja. Nou, die uh, geweldige orders. essaybundel die kan je zo op vakantie uh, elke Prachtig. keer meenemen ja, absoluut ja. Uh, die, sommige romans zijn maar Turks fruit is natuurlijk ook uh, uitstekend maar ja, het is er gewoon niet van gekomen. Nee, dat hoeft ook eh, nee, niet. Maar het viel me opeens op. Ja, nee, uh, tuurlijk. Maar een goede lijst. Dat weten, we, weten we van Komrij, uh, van zijn bloemlezingen. Daar staan een aantal kanonnen expres niet in. Ja, zo gaat het. Zo, ja, zo moet, moet het ook. Twee, de avonden. Waarom ja. de avonden? Waarom niet op weg naar het einde? Ja, had er ook gekund. Maar ja. de avonden is het klassieke boek van Gerard Reven. En, uh, uh, van, mijn, uh, van mijn jeugd ook. En uh, ik ben, toen, toen de op weg naar het einde uitkwam, was ik al in Reven. Toen wist ik al van uh, elk boek wat, hij, wat van hem uitkomt, moet ik hebben. En, uh, nou ja, uh, maar goed, uh, Reven, dat, de, de avonden, daar kende je ook gewoon hele stukken vanuit je hoofd. Ik bedoel... He, al die beelden van die man. Die, uh, ook Die man die naakt voor de spiegel gaat staan. en dan door zijn benen naar zijn eigen reet kijkt. Ja, dat, dat, zijn, dat, dat, dat, dat vergeet je nooit meer. op de een of andere manier. En dan dat slot van die. Van, van, Bessestieder. of die, die, die moeder. Bessen je lever. Nee, ja. nee, nee, nee. appel geloof ik. Ja. Appelbessen. Nogmaals is er gelukkig nog. Weet wel, dat ze geen wijn in huis hebben. Op oh, verschrikkelijk. Ach, je weet. Ik krijg nog. En, en dat konijn ik kan ja, het niet en dat ja. gezeur over die kaalheid het, ah, het, het, het, het, ja. het, en dat hij dan zegt ook nog van ja ik heb de middelbare school niet afgemaakt ja niet omdat ik te dom was <laughs> ik, dat is allemaal even goed ja. maar je weet wie de eerste was die de avond heeft toegejuicht Hermans die zat in de redactie van Criterium, heeft onmiddellijk ja. in, nou vestig ook wel moeten ja. we ja. Hebben. Ja, eerlijk zeggen ja, best. ook wat, wat, wat, vond, wat vond Hermans wat vond hij? Ja, vond het mooi, maar... Ja, vond het, ja het prachtig ja. voor het eerst dat iemand een keer wat anders vertelt... dan een fantasieverhaatje over je eigen ja. jeugd. Dit ja. zit, daar zit een boodschap in. Daar zit ja, een visie in. Bijna Céline-achtig, als ja, ik het zo ja. mag uitdrukken. Ja. Ze waren ook ja. gewoon zeer vriendin natuurlijk. Ja. Ja, toen al, weet ik niet, op mijn hoofd. Dus toen al, dat het nog misschien. Nee. Nope. Misschien moet je even iets naar voren komen. Misschien moet je stoel pakken en dan even gewoon naar bij. Nee, het was ja. natuurlijk zo dat uh, Hermans las uh, Reven. En toen is hij op een gegeven moment gewoon op bezoek gegaan. Ook als redacteur van uh, Criterium. Want hij wilde die man wel eens zien. En ik geloof dat Hermans toch ook van het begin af aan wel een beetje vond... dat Reven hem een beetje tegenviel. Hij had namelijk eigenlijk verwacht, denk ik... dat uh, het iemand was die veel meer uh, analytisch... Tegen het leven zou kijken, dan uh, eigenlijk meer. Hij dacht gewoon: een soort geestverwant. Ja, terwijl hij eigenlijk een Mysticus. Uh, althans een Mysticus in de top dus tegen. Dat, dat, ja, maar dat is zeggen, later ja. was die Mysticus, maar toen was Reven nog niet zo. Nou, nee. Je moet eens dus, dus lezen. De, uh, de ja. brieven van. Uh, oh ja, die zijn niet gepubliceerd, geloof ik. Ja. Nee, de brieven van uh, Reven aan oh. Jim Holmes. Dat is echt 1950 ongeveer. Ja. En daar komen dus passages in voor die zo in nader tot uur kunt halen. Ja. Nou, het is trouwens heel grappig dat je zegt dat Hermans teleurgesteld was in Reven, omdat hij een beetje tegenviel. Maar dat was een typisch trekje van Hermans. Want ik, ik herinner me ook de anekdote dat Hermans in de kring Donner tegenkwam. En daar was hij echt van onder de uur. Hij was een echte schaakgrootmeester. En uh, Donner was ook heel goed in, in eenvoudige spelletjes die je op de screen kon spelen. Zo, de, bijvoorbeeld dat je een aantal uh, lucifershoutjes mee, moest, nemen, mee weg moest halen... en dan wie oh, ja. met het laatste lucifershoutje bleef zitten, had verloren. Dat kon Donner heel goed. En, en, en, her en Hermans was vol bewondering. En ik vroeg, hoe kunt u dat nou? Toen zei Donner, ja, dat heb ik gewoon uit zo'n boekje. En, dat, en die teleurstelling, <lacht> die teleurstelling oh. dat, die, dat, je niet, dat niet zelf had bedacht... En volgens Donner, maar dat zal ook wel weer niet waar zijn... Uh, was dat de reden dat, dat het tussen hen verder nooit meer heeft geboten? Ja. Kan dit kloppen, Frans Jans? Het kan helemaal kloppen, bovendien dat weet je ook. Je had het best aan schaken, hè? Als hij vriendelijk was tegen een Schaker, dan zei hij: Je doet het alleen maar om vriendelijk te zijn, maar het hele schaken interesseert me helemaal niet. Het is een verloren tijd. Je kunt je verstand wel op een andere manier gebruiken. Okay, ja, dat weet je. Had, had hij gelijk. Okay. Maar, ja, dat jij dat zegt. maar waarom, waarom is dit typerend voor, voor Hermans? Dat die, het idee, idee dat die man het zelf bedacht heeft, dat het fantastisch is, maar op het moment dat hij zegt: "Nou, Dat heb ik gewoon uit een boek. Ja, je moet het zelf bedenken. Je moet niet uh, iets overnemen van een ander. Dat is dat, dat, een thema in alle werk van Hermans, vooral als een kritisch je moet oh, ja. het zelf bedenken. Dat is de opdracht van de mandarijnen, niet die ja. mij volgt. Precies. Uh, Precies. Die moet het zelf bedenken. En, uh, dat is het gedaan door Joyce en de Celine en de Kafka. Die hebben het allemaal zelf bedacht. Ik, ik herinner denk het me dus nu. niet. Nee. <laughs> jij. Ja, ik herinner me nu opeens dat Freddy de Vree. Ja. Die, uh, die heeft me wel eens verteld. die heeft dat ook al opgeschreven, volgens mij. Dat Hermans op straat een film had gevonden. Ja. En die uh, had hij ook al acht keer gezien. Dat was een van zijn meest favoriete films. En ik ben even... Uh... Santois, uh, even meneer even het vast. Ja, Santois, uh, uh, Saint Santois, Dat is een vrij recente film. Ja, van uit die... Art Varda. Van juist, Varda. Varda. En dat is... Dat is, dat is dat, nee, maar dit is een hele mooie typische film. Ik ook die film zien. Volgens mij <laughs> <laughs> Ik heb hem wel ook ja. drie keer gezien. Ja, en het En dat zei ik toen tegen Freddy de Vrede. Die zei, ja, maar Hermans heeft hem acht keer gezien. En dat, dat is een hele onthullende film, als je aan Hermans denkt. Dat gaat namelijk over een meisje dat geheel op zichzelf wil bestaan... Ja. en ja, door ja, Frankrijk ja. Wel hier en daar vreugde brengt, maar geheel op zichzelf wil staan. Tegen de keer, tegen ja, alles. Dat precies, dat is juist. Dat is hem ongetwijfeld aangetrokken hebben. Maar, in de meeste maar geen menselijke niet. relatie, op, enige, op nee. enige. Allemaal heel kortstondig. Ja. Ja. Maar wel acht keer gezien, minstens. Ja. Ja. Maar is zijn ze gebrouilleerd geraakt, eigenlijk, Hermans. En, uh... Dat staat er en, niet meer Reven. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel geleidelijk gegaan. Het komt er in feite op neer dat uh, in de conflicten tussen Hermans en uh, uitgeverij van Oerschot, of met name Geert van Oerschot, uh, daarin uh, speelde Reven, of eigenlijk werd Reven daar een beetje door gemangeld. Hij wilde enerzijds met Hermans bevriend blijven, maar anderzijds ook met Geert van Oorschot. En op een bepaald moment was het zo dat uh, hij in de redactie van Tirades had Reven. Toen heeft hij dus een, uh, aan Hermans een briefje geschreven: Wil jij ook iets voor Tirades schrijven? En toen heeft Hermans een briefje teruggeschreven: Ja, maar uh, dit vind ik een soort beledigende vraag. En, uh, nou ja, en dan escaleert dat natuurlijk heel snel. En dan ontzeggen ze elkaar het uh, recht om met elkaar over de drempel te komen en zo. Speelde en waar... het clonesque van Reven niet een rol? Thank <sniffs> you. Nou, dat was toen nog niet zo heel erg. Dit, dit speelt gewoon eigenlijk zo ongeveer de uh, tweede helft van de jaren 50... als mm. uh, het conflict tussen ja, Reven en Oerscheid ja, is. Het. En later, uh, toen vond Hermans inderdaad ook dat Reven niet meer serieus te nemen was. Mm. En vanuit zijn optiek is dat natuurlijk ook heel goed begrijpen... dat hij hem niet meer serieus mm. dan... Vervolgens was het dan zo dat Reven dan natuurlijk weer probeerde om Hermans te pesten. Door op een gegeven moment briefjes te schrijven en inlichtingen te vragen... die dan eigenlijk volkomen ridicuul zijn. <laughs> maar waarvan hij dan hoopte dat Hermans daar serieus op in zat. een had. voorbeeld. Maar waarom moet je, je moet altijd... Op een reven moet je heel vaak lachen. Om de verhalen over hem ook. Ook hoe gruwelijk ze ook zijn. Maar dat is, dat, dat is misschien ook wel het lachen. Dat je wel eens in het dierentuin ziet als je voor de chimpansee staat. Dat je uit verlegenheid niet meer weet wat je moet doen en gaat lachen. Ja, ja, hij stuurt dan bijvoorbeeld een aanzichtkaart. Een, een en dan staat dan een piepklein stukje van een auto op. En dan wil hij dat Hermans die auto detecteert. Ja. Omdat Hermans een autoliefhebber is. Terwijl ja. hij even totaal niet geïnteresseerd is in dat antwoord, natuurlijk ook. Dat gaat er even een bewondering voor, Hermans. Ja. Nou, de eerste keer dat hij op bezoek kwam, maakte hij de deur open en hij zei: Hermans is een groot schrijver. Dat waren de eerste woorden die hij tot mij richtte. Ik had toen net één of twee boekjes over Hermans geschreven, dus hij wist wie ik was. En dat vond ik wel aardig, dat hij dat zei, heeft, en later heb ik hem gevraagd, maar waarom zei je dat dan? Nou ja, zegt hij, als ik een kamer beschrijf, en dan moet iemand de kamer in of uit, dan ik de emberen. dat lukt me niet, ik kan die zinnen niet vinden, en Herman schrijft gewoon, en je gaat de kamer uit. En dat klopt precies binnen de context. Ik kan dat niet, natuurlijk is hij gechargeerd, maar die bewondering was er wel. Ja, nee, dat zeker, zeker. En hij heeft uh, met name onder professoren, dat heeft hij heel vaak aan mensen cadeau gedaan en zo, dat vond hij echt een prachtig boek. Misschien ook wel een beetje omdat het over professoren ging en hij een beetje de pest had aan professoren. <grijwalker> <op> <magn sobbt> <gareesh> maar nee, maar hij vond daar echt een groot schuiven. Maar, ja, maar dat speelt voortdurend uh. op de achtergrond, dus de pest staan en ook gewoon pesten. Ja, tuurlijk. Maar kijk, dat is natuurlijk gewoon een wezenstrek van Geven. Dat hij voortdurend bezig is te provoceren, mensen op het verkeerde been te zetten. Ik denk inderdaad dat hij gewoon eigenlijk niet in staat was om met iemand. Een eh, relatie te onderhouden. zonder dat eigenlijk permanent. allerlei dingen op scherp stonden. Als het harmonisch dreigde te worden. dan moest hij daar iets tegen doen. Dat kon dus niet. En nou ja, dat is natuurlijk een beetje tragisch. Eh, want je hebt jezelf daar natuurlijk ook mee. En dan is het uiteindelijk inderdaad zo. dat je moet vaststellen. dat je nooit met iemand kunt praten. En Hermans? Uh, ja, want ik wil even over die breuk tussen Hermans en Revent. Zo erg was die breuk nou ook weer niet. Want ik was erbij toen in het Museum, bij de heropening, ik geloof 1985... ergens Reef in een hoek stond met Joop, en ik stond erbij. En Hermans kwam eraan, en Joop schudde, stootte Reef aan. Pas op, pas op, Hermans komt eraan. En Hermans stond naartoe en zegt, hé hey Gerard, hoe gaat het met jou? Dat is de openheid van Hermans, opeens verwachten, nou komt er een heel moeilijk gesprek. Dat is bij Hermans meer het geval. Ik liep met Hermans in Amsterdam, staan voor een boekwinkel, neem komt Harry Milius langs. Harry helemaal schrikken. Hermans, hey Harry, hoe is het met jou? Nou, dat is iets wat Hermans had en daardoor is de andere partij heel even van het zijn stuk gebracht, hè? Ja, ook wel goede aanvalstechniek, hè? Fantastisch, ja. Daar heb ik hem wel bewonderd. Het ja, doet een beetje denken aan uh, wat er uh, over de 19e-eeuwse schrijver... Johannes van Vloten uh, gezegd werd. Die werd een beetje... Uh, als bijnaam had hij de lachende hyena. Het <laughs> was dus iemand die uh, in de omgang... en als hij met hem aan tafel zat, was hij ongelooflijk vriendelijk... en amabel en helemaal ja. goed opgevoed. En zodra hij aan zijn schrijftafel zat... Ja. dan werd er, werd er ja. gewoon echt iemand volkomen over de klink gejaagd. Ja... Nee, nee. Max, ja. we komen toe aan, uh, aan je nummer 1. Dat is de donkere kamer van, van Damocles. Ja. Nou, uh, van, we hebben een expert aan tafel die volgens mij ook een boekje heeft geschreven. Dat heet Over de donkere kamer van Damocles. Niet Bijna niet meer te krijgen. Uh, ook antiquaries namelijk nog te krijgen. Je toch drie drukken gehad? Ja. Maar ja waar wat is, maakt waar het... is het nu? Hier hebben ze het niet. Uh, Ik ga je... Wat betoog je daarin? Nou, een van de dingen die je betookt... dat je niet te uh, snel, te kort door de bocht moet gaan... zoals dat tegenwoordig heet... als je zegt dat we voor Hermans het verzet en de NSB hetzelfde was. Nee, dat staat ook niet helemaal niet in de romanen. Ook niet in andere essays van hem. Nee, het gaat om iets anders. De beweegredenen van iemand om in het verzet te gaan... kunnen verwant zijn aan de beweegredenen van iemand die de andere kant kiest. Bijvoorbeeld, uh, Luce, Luce Bert heeft zich aangemeld bij... De SS. Om... Nee, nee. hans Andreas. hans, hans, hans Andreas. Ze waren met z'n tweeën. En Lucie Bert, die had zich... Ik wilde vanaf zijn, maar volgens mij verslapen. Of die heeft zich bedacht nou, ja. op het laatste moment. Ja. Andreas heeft zich gemeld. Nou, dat is een achtergrond. Er gebeurt in de jaren dertig niets. Opeens komt de oorlog. Iedereen juicht, ook Geert Reven. Eindelijk gebeurt er wat. Dan komt er iets in. In de geest van, van vooral jonge mannen natuurlijk. Uh, van, we gaan wat doen. Nou, de ene kiest uit die bewegingen Voor het verzet. Ozerwoud bijvoorbeeld. De andere kiest voor die andere kant. Maar de bewegingen zijn wel veranderd, maar de keuze is verkeerd. Hermans is een moralist, dat zul je, je met me eens zijn, Max. Ja, een absoluut. absolute moralist. Wat ah, veel ja. mensen denken, een nihilist. Nee, een absolute man die uh, wil dat het kwaad verdwijnt en het goede over overheerst. Het kan wel niet in de werkelijkheid, maar dat is de essentie, vind ik, van romans Donkere Kamer. En niet het simpele van goed en kwaad is hetzelfde. Ja. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. En bovendien, eh, het is ook een verschrikkelijk spannend boek. Dat eh, mag ook wel eens gezegd worden. Eh, het, het is... Eh, ja... De, de, de, de, de thematiek van, van, de, van de oorlog is in, in geen beter Nederlands boek... Eh, uh, beschreven, literair boek beschreven als in dit boek. Is de oorlog niet eerder een decor? De in ja, de situatie... maar toch, toch voel je ja. verdurend om je heen... Je tenminste, dat, dat, ik heb de oorlog niet meegemaakt. Dus maar maar voor, het, het, het, het bepaalt toch je beeld wat je dan krijgt. Absoluut, misschien is het voorkomen vertekend beeld. Maar dat, ja, dat, is, bedoelt, dat maar dus een is, is natuurlijk decor. juist de kracht van het boek. Een decor waarin bepaalde menselijke eigenschappen duidelijker te zien ja. zijn dan in anderen. Dat staat ook bij Freud. Hè. Dat is Unbehagen in de cultuur, dat beroemde kleine boekje. Daar staat in, als je in een extreme situatie komt... dat je dan als mens de oordriften eerder aan bod kunnen komen... dan in een normale ja, culturele ja. situatie waar alles keurig netjes bedekt is. Nou is er net dit boek verschenen, he, van ja. Heerwoad Kieft. Ja, ah, nou. Waarin uh, Hermans uh, houding in de oorlog wordt beschreven. Ja. Vond je het wat? Uh, je hebt twee minuten. Nee dus. En waarom nee. niet? Nee. Nee, eigenlijk niet. Uh, hij verbengt zijn eigen geschiedenis met die van Hermans. Ja, dat vind ik en dan van. gaat hij ook weer veel te ver door uh, Hermans niet te zien als moralist... maar te zien als iemand die de PVV voorbereidt, want alles is toch toegestaan, alles mag. Je moet hetzelfde geldt voor het uh, de Hermans in het buurt brengen van het postmodernisme... waarin inderdaad alles gelijk is en waarin niet één grote boodschap heerst... Dat is niet, ik heb net gezegd, uh, Hermans is een moralist. Net zoals de braak was. Mm. Wel op een andere manier. Maar, maar wat vind je er dan van dat de moralist zich aanmeldt voor de cultuurkamer? Ik vind, zei net, uh, in bepaalde situaties, in het oorlog er mooie van, heeft hij inderdaad die keuze gemaakt. Uh, de door, door Otto Speer keurig het ingezet, hij koos voor het schrijverschap. Toen ik uh, kort geleden Hugo Brandt Kostjes tegenkwam... dacht ik, nou gaat hij tekeer. Helemaal niet. Hij zei, helle haast is veel erger. Die is echt lid geworden. hij heeft alleen maar een keertje zich willen aanmelden. Hetzelfde geldt voor Vestrijk, die in de oorlog voortdurend heeft gepubliceerd. Hemels niet. Dus zelfs Hugo Brandt Kostjes was helemaal niet boos... toen hij dit verhaal las in de Volkskrant. Maar waarom wordt er dan zo'n vis over gemaakt? Waarom moet er dan een pagina groot stuk in de voorstand over komen? Dat, dat natuurlijk al opzienbaarend is. Ja, dat is, dat is wel duidelijk. Mm -hmm. Dat is opzienbaarend. Maar uh, vergelijking met anderen. Denk aan Frankrijk, Sachter en Camus hebben allemaal alles getekend en hebben gepubliceerd. Dat mm -hmm. yes. vinden we allemaal heel gewoon. Ja. Nee, sorry. Is het is een verkeerde stap. Is het is pas na de oorlog tegen het antisemitisme. In, in, in. Maar goed, dat is dan een hele andere zaak. We Absoluut. moeten het afsluiten, ja, ja. Ik. ja, we sluiten het heel mooi af, wat mij betreft. Met op één de donkere kamer van Damocles uh, van Hermans. En dit was het laatste uur. We begonnen om, uh, om twee uur vannacht. Het laatste uur van de literaire top 45 van Max Pam. U kunt de hele lijst nog eens nalezen via de website owa-live.nl. Daar staat ook alle andere informatie op. Dank aan alle gasten en dank aan de Openbare Bibliotheek... waar we vandaag te gast waren hier in Amsterdam. En waar we met al onze gasten het laatste uur... staat hier het champagne ontbijt kregen. Nou, dat hebben we niet gehad. Ik neem aan dat dat dadelijk dan komt. Het staat klaar, hoor ik. Dus dat krijgen we zo. Van harte gefeliciteerd overigens, Hans van Velzen, met je verjaardag... en met het vijfjarig bestaan van de Openbare Bibliotheek. En ik heb even een hele simpele vraag aan Max... voordat ik uh, de redactie, eindredactie en de andere ga noemen. Uh, we krijgen hier dus vanaf volgend jaar, is net afgesproken... Hermanszaal in de Openbare Bibliotheek. <lacht> Dat is één. En twee, volgend jaar uh, moet iemand anders deze literaire top 45 samenstellen... Dat is geen kanon, maar gewoon een persoonlijke lijst. zoals jij dat zo prachtig hebt gedaan, wie gaat dat doen? Zeg maar, hoep maar moet iemand. Moet ik dat nu al... Ja, hoep maar iemand. Nou, nee, nee. Nee. Denk er even over na. Maar ook dat wordt dan een uh, traditie. Ja, okay. daar ben ik heel erg voor. En dan zitten we, Hans van Veels, en dan weet je dat ook vast... dan zitten we in de uh, Hermanszaal. Ik zou zeggen, laat Peter Bualda het volgend jaar... <laughs> ja, Peter Bualda uh, is bij deze afgesproken. Ja, Peter Bualda doet het volgende. jaar. Die gaat volgend jaar de... Top 45 doen. Hij zegt, leuk geregeld. In de, in, in de Hermanszaal, anders dan komen ja, die okay. terug. Okay. Dus dat is ook geregeld. Ik ga nog even noemen. Redactie. Christel Sunter, Sophie rutten de Frans. Robert van Altenaar, eindredactie van dit programma. had Rina Spicht, Techniek, Peter Belt. Daniel Poscheda, Nick de Mooi. Samenstelling en idee, Max Pam. Presentatie, Wim Brans. En ik wens u een hele mooie zaterdag toe.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 Dit is Radio 1.